Ons advies is om euh, dan ook een blusapparaat in de buurt te hebben en minimaal een half uur tot een uur te wachten voordat het bijgevuld kan worden. Beter is zelfs helemaal niet bij te vullen totdat het afgekoeld is. De Europese beurzen zijn in navolging van die in Azië zonder uitzondering fors lager geopend. Zo staat de AIX-index kort na opening ruim 2,5% in de min. De rode cijfers komen niet onverwacht na de flinke verliezen in Azië.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 Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Vooral aan zee vandaag een krachtige zuidwestenwind... met kans op zware windstoten. 18 graden wordt het in het noordwesten en lokaal 21 in het binnenland. AMBB verkeersinformatie: 20 kilometer files nog. Op de A4 naar Amsterdam staat het vast bij Den Haag. Tussen Iepenburg en knooppunt Prins Klausplein, 2 kilometer. En daardoor ook viel op de A13 naar Den Haag... voor hetzelfde knooppunt Iepenburg, 2 kilometer. A16 Rotterdam-Breda... Voor het knooppunt Zonzeel, 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Ze zijn bezig met opruimwerken op de A59, daar kom ik zo bij. En op de A50, Arnhem-Os, staat voor de Waalbrug bij Ewijk... 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A59 dan, vanuit Os naar Zierikzee. Bij het knooppunt Zonzeel zijn ze nog steeds bezig... met het opruimen van afgevallen lading. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En de N44, A44, richting Amsterdam... daar loopt het vast tussen Wassenaar-Kerkenhout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 Goedemorgen Nederland. Carl Johan de Zwart. De winning van schaliegas bedreigt mogelijk onze drinkwatervoorziening. waarschuwen de waterleidingbedrijven. Zanger Ben Kramer in actie tegen pensioenakkoord. In ons land moet alles, maar dan ook echt alles, wetenschappelijk onderzocht worden. Ik had een klant, zij maakt het toiletpapier. En dat uh, toiletpapier wilden ze bedrukken. En dan hadden ze van, ja, aan welke kant moeten we dat nou bedrukken? Eh, oftewel, aan welke kant uh, hangen mensen hun wc-rol in dat houdertje? En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 6 minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De Nederlandse drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over het winnen van schaliegas. Het kabinet heeft meerdere locaties aangewezen waar schaliegas gewonnen kan worden. En dat kan tot problemen leiden voor de drinkwatervoorziening, zeggen de waterbedrijven. Goedemorgen, Rick van Terwischa, directeur van Vitens... dat meer dan 5 miljoen mensen in dit land van drinkwater voorziet. Goedemorgen. Want, uh, ja, wat zijn die gevaren? Nou, het is zo, wij winnen ons drinkwater uit de grond. En, en wij winnen dat uit de grote diepte. Dat zit tussen twee uh, grondlagen vaak... Door die winning van schaliegas uh, loopt het gevaar dat uh, die grondlagen beschadigd worden. Schaliegas zit in die lagen en wordt daaruit gewonnen. Uh, wat men doet is, men, men kraakt die lagen als het ware. En uh, ja, wij zijn bang dat daarmee uh, onze, onze kostbare bron van drinkwater in gevaar kan komen. Dat begrijp ik nog niet helemaal, want ja, waarom zou dat schadelijk zijn? Uh, nou, ons drinkwater, dat, dat is, uh, behoort tot het beste van de wereld. Dat halen wij bij Vitens, maar ook bij andere waterbedrijven uit de ondergrond. Doordat die lagen met chemicaliën worden gekraakt, komen wij gassenvrij en chemicaliën vrij die mogelijk in, uh, in dat grondwater komen en daarmee ja, dus in ons drinkwater. Die chemicaliën die men dan gebruikt om die uh, grondlagen te kraken, die zouden mogelijk in ons uh, drinkwater kunnen komen? Nou, dat weten we niet zeker. We vinden dat dat eerst uh, oh. 100% zeker moet zijn dat dat niet gebeurt. En dat is ja. nog niet zo. Dus wij willen dat daar eerst onderzoek naar plaatsvindt. En had u dat zelf ook kunnen doen, dat onderzoek misschien? Nee, dat kunnen wij niet. Dat moeten de, dat moeten de, de bedrijven zelf doen. En er moet wetenschappelijk onderzoek zijn. Dus wij vinden dat het onafhankelijk onderzoek moet zijn. Waardoor dat aangetoond wordt. Want wat is de, de even gewoon voor, de, voor nou, u en ik... als wij water drinken uit de kraan... en die chemicaliën zouden dan in dat drinkwater terechtkomen... wat zijn dan de gevaren? Wat voor spul is dat? Wat zit er dan in? Dat weet ik niet precies. Ik weet niet precies de techniek van die, van die gaswinning. Maar, nee, maar zijn weet u wel zijn welke... de chemicaliën die daarvoor gebruikt worden. Ja, wat zijn dat voor chemicaliën? Nou ja, giftige chemicaliën potentieel. Dus dat zijn precies de onderzoeken die we moeten doen. Uh, hoe bedreigend dat is. Ja. Uh, nou wordt er op andere plekken in de wereld al naar schaliegas geboord. Onder meer in ja. de Verenigde Staten. Zijn de gevaren waar u het over heeft uh, daar ook aan de orde eigenlijk? Ja, ja, er circuleren ook al allerlei filmpjes op YouTube. En, uh, en er is veel onrust in, uh, in de Verenigde Staten waar deze uh, boringen hebben plaatsgevonden. Ja. En uh, dat moet natuurlijk ook in dat onderzoek betrokken worden. Maar is daar dan het drinkwater uh, beschadigd? Nou, er zijn wel aanwijzingen voor. Dus uh, wij vinden die berichten zo serieus. dat we zeggen dat moet eerst uh, uitgesloten worden. dat dat uh, echt gevaar gaat opleveren. En wat zijn dat voor berichten dan? Nou, dat er dus uh, uh, methaangas of chemicaliën. in het, uh, in het drinkwater terechtkomen. Ja. Maken uw klanten zich zorgen eigenlijk? Ja, Merkt u dat? Uh, wij ontvangen echt uh, verontruste berichten. uit uh, in ons geval dan Overijssel en Gelderland. Waar uh, organisaties, maar ook individuele klanten uh, ja, echt ongerust zijn over deze berichtgeving. Wat zijn, die, wat zijn de zorgen die mensen uiten dan? Nou, echt dezelfde die, uh, die ik uit. Hè. Dus dat men zegt van ja, uh, wij vertrouwen blind op het drinkwater van Vitens. En uh, ja, dus elk bericht daarover is, uh, is natuurlijk heel kwalijk voor dat vertrouwen. En dat, uh, nou, dus wij willen het ook niet dat dat gebeurt. Nou, is er komende woensdag een hoorzitting in de Tweede Kamer? Uh, ja. Daar zult u de Kamerleden toespreken. Wat gaat u ze vertellen? Nou, dat doet mijn collega van Nuland, van Brabantwater, want daar speelt precies hetzelfde. En wat wij uh, hen gaan vertellen is uh, eigenlijk het verhaal dat ik u zojuist ook vertelde. Dat wij vinden dat er eerst uh, 100% zekerheid moet zijn dat uh, deze methode uh, niet schadelijk is voor, uh, voor drinkwaterwinning. Moet u niet gewoon aantonen dat het, dat het schadelijk is en zelf onderzoek doen? Dan heeft u een veel beter punt. Nee, ik vind het andersom. Ik vind dat degene die aan de ondergrond komt moet aantonen dat het niet uh, schadelijk is. Ja. Bent u gewoon tegen schaligasboringen uh, in het algemeen? Nou, ik ben vooral voor schoon drinkwater. En uh, dat, is, uh, dat is waar wij voor staan. So, veilig en betrouwbaar drinkwater. Nederland heeft het beste drinkwater in de wereld. Ja. En dat, dat is omdat wij ons uh, ja, continu druk maken over die uh, ondergrond. Nou, denkt dit kabinet daar heel anders over. Want die ziet wel wat in het winnen van schaliegas. Het levert namelijk lekker veel geld op. En als het aan hen ligt, zal het winnen van dat schaliegas een grote vlucht zelfs nemen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik, ik, vind dat, ik snap die belangen natuurlijk ook. En je ja. moet ook niet uh, stilstaan voor innovaties. Dus we zeggen niet meteen uh, moordicus nee. We zeggen alleen voordat je in die ondergrond grond dingen definitief breekt. Want dat doe je. Hè. Je, je, je, je kraakt die ondergrond. Dan moet je heel zeker weten dat dat geen consequenties heeft. Dus uh, ik vind ook dat het kabinet. En daar is ook die hoorzitting voor uh, aanstaande woensdag. Uh, ja, dat heel goed moet weten. Ja, niet principieel tegen, maar onderzoek het nou eerst. Is gewoon goed. Ja, dat is mijn standpunt. Hartelijk dank. Rink van Terwisga, directeur van Vitens. Markt, mens, gedrag en toekomst. Alles is onderwerp van onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek. Het fundament voor bedrijfsleven en beleidsmakers... die een vertrouwen hebben in de macht van het getal. Maar hoe terecht is dat? Waar gewerkt wordt, worden er ook wel eens zouten gemaakt. Deze week, in Goedemorgen Nederland, de serie blijkt uit onderzoek. De Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel vervalste onderzoeksgegevens... en werd vorige week uit zijn functie gezet. Voor ons reden een rondgang te maken langs onderzoekend Nederland. Deel 1 van Blijkt uit onderzoek. Verslag is van Marcel Dekker. Zonder onderzoek zijn we allemaal blind. De overheid weet niet hoeveel mensen er in ons land rondlopen... en wat die precies allemaal uitspoken. Het bedrijfsleven weet niet met wat en op welke manier... ze ons hun product kunnen aansmeren. En de wetenschap weet niet dat er dingen zijn die we niet zien... en hoe dingen werken die we wel zien. Zonder onderzoek zijn we doof, blind en vooral ongelooflijk dom. Dankzij onderzoek soms ook. Met als laatste dubieuze lood aan de boom der wijsheid en wetenschap... een hoogleraar uit Tilburg. Ja, ik vertrouwde hem gewoon. Ik heb echt geen moment gedacht aan fraude... omdat hij een heel integer iemand was. Dus hij is echt de laatste persoon van wie je dit zou verwachten. Dit wordt een kleine rondgang langs een aantal goed aangeschreven onderzoeksinstituten... die in de loop van deze week uitleggen wat ze onderzoeken en waarom ze het doen. Zoals bijvoorbeeld het Instituut van de Getallen, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, het CBS is buiten het instituut om uh, cijfers te verzamelen, de feiten, hoe Nederland reilt en zeilt. Ik zeg wel eens, we zijn het geheugen voor Nederland... Want zoveel mogelijk cijfers, alles wat er in Nederland is... wordt hier verzameld en eigenlijk geordend tot, laten we zeggen, informatie. Je moet er ook nog wat mee kunnen. We brengen ook een bezoek aan een instituut... dat zich onder andere bezighoudt met onze opvattingen over regering en overheid. Het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, we kijken elk kwartaal naar uh, de stemming in het land. Dat is een vraag bijvoorbeeld van... vindt u dat het over het algemeen genomen de goede of de verkeerde kant uitgaat in Nederland? De Nederlanders zijn daar redelijk pessimistisch over. Eigenlijk vindt elk kwartaal ongeveer kwart van de mensen dat de verkeerde kant op gaat. Maar wat nou opmerkelijk is in dat tweede kwartaal... en eigenlijk ook in het eerste kwartaal van 2011... dat het aantal mensen dat vindt dat de goede kant op is, iets is gestegen. Dus van een kwart van de mensen naar een derde. En aangezien dat in ons onderzoek nu zo constant was... dus altijd een kwart van de mensen die zegt dat de verkeerde kant op gaat... vinden we het heel opmerkelijk dat nu een derde vindt dat het de goede kant op gaat. En gaan we langs bij de onderzoekers die precies willen weten... wat u wilt, waar u het wilt en waarom u het wilt. Het onderzoeksbureau TNS Nipo. Ik had een klant, ik weet niet eens meer het naam van het bedrijf... maar die wilde eigenlijk iets heel simpels weten. Ze maakte toiletpapier. En dat toiletpapier wilden ze bedrukken. Dat was toen net een beetje nieuw. En dan hadden ze van, ja, aan welke kant moeten we dat nou bedrukken? Oftewel, aan welke kant hangen mensen hun wc-rol in dat houdertje? We doen al jaren onderzoek naar de manier waarop autochtone Nederlanders denken en voelen over uh, allochtonen Nederlanders, uh, immigranten. Um, dat is denk ik een heel belangrijk onderwerp en daar, daar doen we veel onderzoek naar. Uh, en een ander ja, actueel en belangrijk onderzoek... is het onderzoek dat we vorig jaar gedaan hebben... naar de hypotheekrenteaftrek in verkiezingstijd. Uh, daar hebben we een aantal keren metingen voor gedaan... in opdracht van de Volkskrant. En uh, daaruit bleek dat uh, het taboe... Uh, voor het beperken van de hypotheekrenteaftrek uh, afnam... En uh, nou, ik denk dat dat, dat dat zinvol onderzoek was... en dat het ook eh, invloed heeft gehad op uh, de politieke discussie. Wat doen zij om goed en betrouwbaar onderzoek af te leveren? Uh, nou, ten eerste houden we onszelf uh, in de gaten. Een uh, heel simpel voorbeeldje. Uh, als je een vragenlijst uh, hebt uh, die spreken 20 minuten duurt... en wij kunnen zien dat die in vijf minuten is ingevuld... Ja, dan weten we dat dat gewoon niet kan kloppen... Uh, dus A, uit die onderzoeksresultaten worden die mensen weggehaald. B, die mensen worden in de gaten gehouden en eventueel uit ons panel verwijderd. Dus mijn afdeling zorgt dat onderzoekers de, de goede gegevens krijgen... van de goede kwaliteit um, op het terrein die ze nodig hebben. En we ondersteunen ze ook bij het analyseren van de gegevens. Ja, ik ben een waakhond, maar ik ben ook een soort van... Uh... Een leverancier van grondstoffen. En wat vinden zij van de journalisten en beleidsmakers... die een rotsvast vertrouwen hebben in de getallengoogelaars? Je ziet vaak dat er niet goed over percentages wordt nagedacht. Dat gemiddelden worden gebruikt alsof dat een soort absolute cijfers zijn. Journalisten kijken, die zijn met een onderwerp bezig. Of die, die, die, die lezen resultaten van een onderzoek en die uh, hebben weinig tijd. Die kijken naar nieuws, die gebruiken dat en die publiceren de resultaten en dan zie je eigenlijk dat... nou ja, soms voor journalisten uh, uh, de, de, de resultaten van een CBS-enquête... waar jaren aan besteed is en, en waar mensen hun handen voor in het vuur kunnen steken... daar wordt inhoudelijk dezelfde waarde aan gehecht als aan de vraag van de dag... of uh, een of andere webpeiling in een tijdschrift. Want ja, het is nieuws en het is leuk en het is te gebruiken. En dan denk ik dat, dat je inderdaad als journalist... eigenlijk toch iedere keer dat je onderzoeksgegevens publiceert je even af te moeten vragen, oké, okay, waar komt het vandaan? Onder aan wie, wat voor mensen is dat gevraagd? Is dat telefonisch of web? Ja. Eigenlijk snel even je bronnen checken, zoals journalisten toch op andere manieren ook doen. Morgen in deel 2 van Blijkt uit onderzoek een bezoek aan een instelling... die getallen en percentages als meetlat voor ons handelen... tot ongekend hoogtepunt hebben gebracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS kost in 2010 205 miljoen euro. Houdt u hoeveel mensen mee aan het werk? Er werken hier 2300 mensen. Maar als u dat vraagt, moet u natuurlijk ook gelijk gaan vragen... van wat brengt het CBS op? Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... goedemorgennederland.nl Straks, blijf van me poen af, zingt Ben Kramer. Waar is hij bang voor? Eerst nu het ochtendmuur van Henk Wesbroek. Als we de burgemeester van Utrecht buiten beschouwing laten... durf ik er mijn hand voor in het vuur te steken dat niemand het eeuwige leven heeft. Het eeuwige aardse leven bedoel ik. Want het buitenaardse leven laat ik het terrein van dominees, priesters en Steven Spielberg. Hoewel een hemels bestaan mij wel wat lijkt... zijn de verlokkingen van het leven na de dood veelal net niet groot genoeg... om mensen ervan te weerhouden medische hulp in te roepen... als ze iets meer dan een verkoudheidje hebben. Daarom ben ik, net als u, dolblij met het bestaan van ziekenhuizen. Wat weer niet automatisch betekent dat ik fan van elk ziekenhuis ben. De slechten mogen wat mij betreft allemaal opgedoekt worden als de goede maar allemaal open blijven. Het probleem is dat u en ik niet in staat zijn te beoordelen... wat nou een goed of een slecht ziekenhuis is. En om het nog wat ingewikkelder te maken... een overwegend beroerd ziekenhuis... kan een briljante afdeling scheve neuzen repareren hebben... en in een overwegend eerste-klas ziekenhuis kan het zomaar zijn... dat je er voor een knieoperatie beter aan voorbij kunt lopen... Het Algemeen Dagblad en de Elsevier... inventariseren elk jaar de kwaliteit van alle ziekenhuizen. Maar ja, wat die krant een prima ziekenhuis vindt... kan dat weekblad zomeren toch wat mindere vinden. Dus dat geeft een potentiële klant weinig houvast. Toen eh, radicaal ziekenhuiskenner Hans Wiegel onlangs liet weten... dat het voor de kwaliteit van de gezondheidszorg... eigenlijk het beste zou zijn... als alle Nederlandse ziekenhuizen opgedoekt worden was ik in opperste verwarring. Tot ik besefte dat onze majesteit, die over alles volgens iedereen uitstekend geïnformeerd is, voor het ene kwaaltje naar een ziekenhuis in Maastricht gaat, voor het andere naar een ziekenhuis in Leiden en voor weer een andere desnoods helemaal naar Hengelo afreist. Ik ga haar spoor volgen. Per brief heb ik Beatrice gevraagd waar ik me het best kan vervoegen... om allebei mijn ogen eens goed te laten nakijken. Ik hoop op een snel antwoord, want ik zie het allemaal even zo scherp niet meer. Morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Evangelina van Stories. Het is uh, acht minuten voor half elf. Ja, we begonnen dit programma ermee en we sluiten ermee af. Want ja, het is toch een beetje maandag pensioendag. Ben Kramer, goedemorgen. Goedemorgen. Nou kennen wij dit natuurlijk als kom van dat dak af van ja. Peter Koelewijn. Hoorde ik daar wat woede, of niet? Woede? Ah, woede. Woede, nee, joh, dat valt best mee. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is een welgemeende tekst, maar woede is het niet. Welgemeente en de tekst heeft u zelf gemaakt? Nee, nee, nee, nee. die is niet door mij gemaakt. Het is door de man gemaakt die ook de opname gemaakt heeft. Jack heet hij. Het is echt een oude muzikant, dus wat dat betreft staat het toch goed. Van wie komt dit initiatief om dit nummer dan opnieuw uit te brengen dan nu blijf mijn pensioen? Ja, dat is van jaar Nagel. Jan Nagel, oh ja, ja. van 50PLUS. Ja, ja, ja. Ja. Waarom zingt meneer Koelewijn het eigenlijk niet zelf? Die is ja, ook op leeftijd, ja. toch? Ze hebben het hem inderdaad gevraagd en uh, Peter heeft toen gezegd van uh, ja, ik, ik cover mijn eigen liedjes nooit, zeker, zeker niet met andere teksten. En dat kan ik me heel goed voorstellen, want het is mij ook wel eens een keer gebeurd dat ze gevraagd hebben of ik, uh, of ik op de clown een andere tekst wilde zingen. Dat heb ik ook niet gedaan. Dus uh, dat heeft hij niet gedaan en toen heeft hij wel toestemming gegeven dat een ander het uh, eventueel mogen doen. En toen heeft uh, de heer Jan Nagel op, uh, op, ja, op, op een initiatief van, van, van Jan Slachter van Omroep Max, die uh, kwam met mijn naam aan en dat uh, hebben ze mij ja. Zullen we nog een stukje luisteren? Dat ja, prima. Ja. Jan Nejan ze heeft jou al lang zijn premies betaald. Nu krijgt hij eindelijk pensioen. Hoera, hij heeft het gehaald. Nu wordt hij gepakt. En Jan Nejan is kwaad. En daarom vinkt hij. Ja, initiatief dus eigenlijk van Jan Nagel. Is het pensioenakkoord iets dat u ook persoonlijk dwars zit, meneer Kramer? Nou, ik moet u zeggen, mij persoonlijk niet zozeer. Tenminste, oh, ja, iedereen kijkt natuurlijk in zijn eigen vakje en zijn eigen hokje. Ik, ik, ik heb voor mijn eigen pensioen gezorgd. Ja. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat er een heleboel mensen zijn die dit niet hebben en althans, zover het niet hebben uh, die dus afhankelijk zijn van alle pensioenpremies die er ingehouden zijn een hele leven lang. Ja. En dat ze dus nu geconfronteerd worden met het feit dat, dat ze dus langer moeten doorwerken. En, uh, en dus, dus eigenlijk als ze dan toch op 65 jaar geleden willen stoppen, dat ze dan minder pensioen krijgen. Ja. Nog een paar maanden en dan wordt u zelf 65. Ja. Stopt u er dan ook mee? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee? Artiest die... is geen zwaar beroep. De, de, mijn is dat het zwaar is... Nou ja, niet zwaar in die zin dat ik, dat ik veel stenen in de straat moet stoppen. Als je begrijpt wat ik bedoel, dat is echt een zwaar beroep. Maar ja. het zingen op zich om er goed bij te houden, dat valt ook niet mee hoor. Ja. U gaat gewoon lekker doorwerken. Ik ga door. En ik, ik kan u zelfs vertellen dat we gisteravond in een poptempel in Amsterdam, de Melkweg, een opname gemaakt hebben van de wereld door met, met fantastische muziek wat 15 oktober uitgezonden wordt. Wat dat betreft zijn ze voorlopig nog niet van me af. Nee. En toch, wij kennen u eigenlijk niet zo... Ja, als, hoe zeg ik dat? Geëngageerde of actievoerende zanger, hè? Ja, nou, ik heb dat in het verleden wel eens een keer gedaan. In 1973, toen met uh, het verdwijnen van het zendschip Veronica... Ja heb ik een liedje opgenomen van uh, Veronica Vrij. Met andere woorden, dat schip moet in de lucht blijven. Dat was eigenlijk ook een protestvol. Ja, en dan denk ik trouwens ook weer meteen aan Peter Koelenwijn. Wat heeft u nou ja, met Peter want Ja, Want ja, die zong Peter toen Veronica zong. Na. Ja, dat is wel grappig. Nou, Peter de vlak na. Ik, ik, had, ik had een liedje uit, dat het een alarm schrijft bij Veronica. En een paar maanden later kwam Peter met het nummer Veronica vrij. En uh, ja, dat, heel toevallig. Ja, die combinatie, die liep die ook al, ja. ja. ja. Dit protestlied is te horen en te zien op YouTube. Ja, ook. Ja, komt het ook uit op single? Nou moet je vertellen, de feit op Plusbus gaat beginnen uh, morgen. Ja. En uh, ze hebben zelfs duizend dvd's laten pressen. Dus uh, ja, moet je goed luisteren, dit is gewoon... Een, een, een leuk item. En, en ook een, een belangrijk item. Dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. En dat, dat, dat ik dat nou toevallig zing. Dat is, dat is um, ja, wat, wat anders. Maar het is toch gewoon hartstikke leuk. Om, het, het, om, is, om, om is, dat te zingen en daarvoor gevraagd ja, te ja. worden. De tekst is leuk. En, en ja. de mensen worden een beetje wakker geschud. En voor de rest moet je daar niet al te diep op ingaan vind ik. Ik hoop gewoon dat, uh, dat de mensen dus toch, uh, ja, toch een klein beetje ja, hun recht krijgen. Laat het maar zo zeggen. Want beloofd is beloofd zeggen ze toch in dit land altijd. Als je 65 wordt... Ja, je pensioen? Ja, dat in keer. ja, ik weet het. Iedereen moet inleveren. Ik weet het allemaal. Maar toch, ik vind het met, even meedenken met de medemensen. De mensen die er echt uh, niks aan kunnen doen. En daar is het voor bedoeld. En uh, wat voor de rest het ditje doet, dat, uh, ik vind het leuk. Ja, en het, staat gewoon, het onderwerp staat weer op de kaart. Dat is eigenlijk het idee, natuurlijk. Daar gaat het toch om. Ja, hoe sta ik verder met u? Met mij gaat het heel goed. Ja? Waar ja. bent u verder mee bezig op het moment? Uh, Plannen voor een nieuwe CD te maken in verband met mijn jubileum. Wat eraan zit te komen volgend jaar. Ja. Uh, daar zit ik 45 jaar in het vak, zoals dat heet. En dat gaan we met nieuwe muziek doen, echt allemaal nieuwe muziek. En dat is het mooie voorbeeld gisteravond gelegd, wat ik al zei, maar inmiddels de door hebben ze toen een item gehad uh, met uh, iedere week een, een, een, een, een, een, een artiest met die zichzelf moest begeleiden op gitaar. En dat is zo'n succes geworden, daar hebben ze nu twee uitzendingen van gemaakt, dat wordt dan uh, volgende maand uitgezonden en dat is zo succesvol geworden dat uh, ik plan ben op die, uh, op die uh, ja, koers door te gaan. Ja. Dat uh, mensen is uh, ben klaar leren kennen van een andere kant. En niet alleen maar van en dan komt hij weer, komt hij we weer. Dat... weer, zij zei de Klaar nou, alsof ik nooit iets anders gedaan heb. Ja. En het is uh, gestaat ook heel veel naar voren gekomen, ja, ja, goed, goed. Alive en kicking nog, Ben Kramer. Live denk zeker was Al het maar met het protestlied. Blijf van mijn pensioen af. Dank u wel. Graag gedaan. Fijne dag. Ja hoor, dank je. Dag. Tot zover deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En zometeen naar het nieuws Prem Radakishoen. Prem, goedemorgen. Waar ben jij vandaag? Goedemorgen, Sven Kokkelman. Uh, mag ik wel eerst een compliment maken voor de brandpunt-uitzending van gisteren? Ja, dankjewel. Oh, Karel Johan, sorry. Ja. Uh, ik vond de, uh, de uitzending van, van, van jullie van gisteren van de KRO heel erg goed. Dus ik dacht dat het een keer gezegd over. worden. Want vandaag ben ik een beetje in een positie... <laughs> ik ben in een erg positieve bui. Want de Slinger Jongeren die bestaat vijf jaar. En dat is een particuliere organisatie die wil proberen om jongeren, vooral van de ROC's, te betrekken bij maatschappijparticipatie. En we dachten: komt 11 september was gisteren de ellende van de wereld herdacht. Het wordt tijd dat we de wereld weer eens door een positieve bril gaan bekijken. En het is leuk, want we hebben veel jongeren. En we hebben ook van de uh, bestuurslid van de jongeren van de VVD, de UVD, Freddy van den Broek, Dennis Savia, Shavia moet ik zeggen, van de C Benieuwd of er nog leden daarbij zijn. En dan gaan we allemaal praten over de participatie van de mbo jongeren Maar dat doen we pas nadat we het half elf nieuws van maandag 12 september hebben gehoord. Via de warme, aangename stem van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 De zender werkt alleen als het dier boven water is. Mogelijk ligt de zender op de zeebodem. Maar als dat niet zo is, dan is het dier hoogstwaarschijnlijk niet meer in leven. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Amwb verkeersinformatie. Op de A50 Arnhem-Os staat tussen Heteren en het knooppunt e wijk 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A59 vanuit Os naar Zierikzee voor knooppunt Zonzeel... zijn ze nog steeds bezig met het opruimen van afgevallen lading. Verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En op de N44 naar Amsterdam... daar staat tussen Wassenaar en Oegstgeest 6 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Dit is Radio 1 NTR Remtime, Time Prime De maatschappij, dat zijn wij. Toch zie je in de maatschappij vertegenwoordigende organen... zoals de Tweede Kamer, het kabinet, colleges van BMW, etc. een oververtegenwoordiging van hoogopgeleide Nederlanders. De ruggengraat van onze samenleving, de mbo's, zijn ondervertegenwoordigd. Iedereen heeft de mond vol over representativiteit... maar dan bedoelen ze zwart-wit, man-vrouw, maar nooit mbo versus hbo+. Een particulier initiatief, de Stichting de Publieke Zaak, begon vijf jaar geleden met de poging om de ROC-jongeren al op jonge leeftijd te betrekken bij de maatschappijparticipatie. Vandaag bestaat de slingerjongeren vijf jaar. Tijd om de balans op te maken en meteen de vraag te stellen, waarom laten de politieke partijen en mbo'ers aan de kant staan? Ik zeg, er moeten meer mbo'ers in maatschappijvertegenwoordigende organisaties komen. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Het is maandag 12 september 2011. Welkom bij Primtime. It's Luister, als voorbezit, dan moet je het echt beschrijven. Zo'n jonge meid, die denkt van het leven is één groot feest. Hoe heet jij? Olga. En hoe lang zit je al bij de slinger jongeren? Ja, nu ongeveer twee weken. En waarom gaat de meisje die de vrije tijd op duizenden manieren kan besteden... nou bij de slinger jongeren? Omdat ik het belangrijk vind dat er voor jongeren ook iets gebeurt. Ja. En dat dat ook gewoon door jongeren gebeurt. En wat ga, je, wat, wat ga je dan doen met die slinger? Waar staat het voor? Het staat eigenlijk voor maatschappelijke doeleinden... dat ook jongeren daarin betrokken worden. En? Had je hiervoor nooit iets maatschappelijks gedaan? Uh, nou, in de zin van vrijwilligerswerk, wat ook in principe maatschappelijk is, heb ik wel wat gedaan. Maar... Wat dan? Wat dan? Nou, bijvoorbeeld bij uh, Dance for Life aangemeld geweest. Uh, oh, ja, ja. Vrijwilligerswerk om een gratis kaartje te krijgen. Nee, daar ben ik niet heen geweest uh, met dat gratis kaartje. Daar ben ik gewoon thuis gebleven. Maar het is wel gewoon het vrijwilligerswerk doen. Mm. En, en wat verwacht je dat je bij de slinger gaat krijgen? Nou, in ieder geval een hoop plezier. <laughs> en uh, ja, veel projecten om te doen, uh, zeg maar. Dus. Elona, uh, Ilona, waarom ben jij bij de slingerjongeren gegaan? Omdat ik het belangrijk vind dat jongeren betrokken worden bij de maatschappij. Uh -huh. En wat ben je van, hoe lang zit je er al? Ik zit er nu ongeveer drie weken. En uh, wat heb je tot nu toe gedaan dan? Uh, ons voorbereid op deze dag. <laughs> wat voor dag is het dan vandaag? Het is een dag waarbij we stil, stilstaan dat we vijf jaar bestaan. En het is de week van uh, applaus. Oké, okay, en dan gaan jullie dus... Want jullie hebben daar een busje, de slingerjongeren. En met dat busje gaan jullie dan langs verschillende scholen gaan? Ja, deze hele week. Moet jij niet naar school gaan deze week dan? Uh, twee dagen maar. Oh, en krijg je ook nog school extra punten als je je bij de jongere slinger? Nee. Nee? Nee, dat dus niet. Je, je doet het echt gewoon voor jezelf ontwikkeling? Ja, en, en voor een stage. Oh, wat zijn jullie allemaal toch heel goed bezig. Christel Logge? jij bent de coördinatrice. Wat doen jullie nou precies met de slinger jongeren? Uh, nou, wij proberen mbo-jongeren in actie te laten komen voor de samenleving. Maar dan echt op basis van hun eigen interesses ook en ideeën. Um, en die ideeën en interesses achterhalen we door middel van uh, creatieve workshops. En die workshops die worden weer gegeven door jongeren zoals uh, Olga en Ilona. Dus mbo, hbo-studenten. En vervolgens uh, we hebben we dus bijvoorbeeld, je hebt uh, Ik hou van Holland, uh, populair tv-programma. We hebben Ik hou van de samenleving, waarbij jongeren kennis maken op een hele speelse manier bij allerlei maatschappelijke organisaties. Vervolgens gaan we bijvoorbeeld een mindmap maken. Kijken we wat, wat doen ze al in hun vrije tijd, wat zijn hun hobby's, talenten en wat zouden ze daarmee voor de samenleving kunnen doen. En dat doen jullie al vijf jaar? Ja, en dat matchen we ook weer met allerlei maatschappelijke organisatie, initiatieven in de stad, uh, van een jazzfestival tot een bejaardentehuis. En vervolgens maken we ook weer de inzet van de jongeren zichtbaar, omdat we ook weer de andere jongeren willen inspireren. Oké, okay, nu even reclame, wat is de website? Uh, www.deslinger.nu En dan kan iedereen kijken wat ze allemaal doen. En, maar waarom ook die ROC'ers? Nee, je ziet toch dat uh, de hbo- en uh, studenten die, die komen al meer in actie met de samenleving. Ze hebben vaak ook een groter maatschappelijk netwerk. Voor middelbare scholieren gebeurt ook heel veel. Bijvoorbeeld maatschappelijke stages. En de mbo-jongeren vallen daar een beetje, een beetje tussen eigenlijk. Terwijl ze ook heel veel potentie hebben. Ze hebben ook bijvoorbeeld de campagne van de MBO-raad. Dit is MBO. Waar ook uh, alle projecten, alle verhalen, foto's, filmpjes... die kunnen daar geüpload worden, dat doen we ook. Nu genoeg reclame. Wat was nou het leukste, Christen? Want uh, we kennen elkaar heel goed. Hey, we hebben onderwijzen, allerlei dingen gedaan, in universiteit. Hey, wat is nou het allerleukste wat je in die vijf jaar hebt meegemaakt? Nou, het allerleukste blijft toch, uh, ja, als je de jongeren echt in actie ziet. Als je bijvoorbeeld een jongere waarvan de docent zegt. Nou, deze jongen is niet te handhaven in de klas, als je die twee uur vol overgaven, ziet bloem schikken met een ouder in het bejaardentehuis. Of ja dat soort acties, dat, dat blijft gewoon het mooiste, daar doe je het voor. Je hebt me ooit weer verleed, en uh, luister, als ik vraag, altijd schandalig veel geld voor debatten, en zo, dan vul ik mijn zakken schaamteloos. Maar Christel had me weer verleden dat ik weet dat ROC Amsterdam een debat moest leiden bij de verkiezingen. En volgens mij was dat een van de leukste verkiezingsdebatten ooit. Hè? Absoluut, het was heel geanimeerd, want mbo'ers zijn vaak ontzettend gebekt. Uh, die weten echt wel uh, waar ze voor staan. Ja, dat spetterde er vanaf. Ja, Luisteraars, en nu is dus mijn probleem dat de mbo'ers die ontzettend er vanaf spetteren... op de een of andere manier ondervertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. En, en ook als het gaat in colleges van BMW, de vakbond, de FNV-vakbond alleen maar hoger opgeleiden. De SER, de Sociaal Economische Raad, geen enkele mbo'ers. En ik zeg dus, er moeten meer mbo'ers komen in kamer, in kabinet. Met al die vertegenwoordigende organen. Want het is de beroepsgroep die het meest bijdraagt aan de maatschappij. Zeg maar, ze zijn de ruggengraat van de maatschappij. Bel me wat u ervan vindt. 0801121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1. Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne. Ben ik te min. Ik te min omdat je pa en een goudere kar rijdt. De mijne... Luisteraars, ik ben zeer vereerd. En Barbara van der Klis, mijn eindredacteur, vind dat ik dat niet te vaak moet zeggen. Maar het is iemand waar ik ontzettend tegen opkijk. Een, een hele slimme euridite man. Mickey welkom in mijn bus. De oprichter van de publieke zaak. Waarom, en hij vindt het niet leuk, luisteraars, maar ik zal het u even vertellen. Hij heeft zijn geld zelf gespaard gedurende zijn actieve werkleven. En toen heeft hij gezegd, ik ga de maatschappij beter maken uit mijn eigen zak. Waarom? Omdat ik geloof dat het hard nodig is. Het menselijk milieu is het meest bedreigde milieu wat we hebben. En we hebben geen menselijke milieubeweging. Hoe bedoelt u? Ik bedoel dat de manier waarop we met elkaar omgaan... wordt steeds slechter, steeds uh, onaardiger, onvriendelijker. En de kern van onze maatschappij is om samen te leven. En dat moet, zullen we opnieuw moeten leren. En ROC's zijn, zoals je terecht zegt, de ruggengraat van de maatschappij. Ze zijn overal ondervertegenwoordigd, behalve in de maatschappij. Daar ja. hebben ze het grootste aandeel. Ja. Dus daar staat eigenlijk onze maatschappij. En als we iets willen verbeteren en veranderen, moeten we daar beginnen. De beschaving wordt niet gevormd door onze hoogleraar of minister-presidenten... maar door onze slager, door onze vakman, door zijn portier, door onze buschauffeur. En als die weer een hart hebben en denken aan een medemens dan draait die hele maatschappij fantastisch. Maar Nederland is zo'n land waar de participatie graag zo hoog is, zo groot is. Waarom, bedoel, waarom in een eigen stichting, waarom niet CDAP van de A de vakbond aanjagen? Nou, om... politieke partijen hebben een bestaansrecht verloren. Die hebben geen enkele functie meer, want die zitten elkaar alleen maar te bestrijden. En datgene wat we nodig hebben is samenwerking. Dus we zouden eigenlijk één politieke partij moeten hebben... die dan wat ruzie heeft tijdens het jaarlijkse congres. Maar verschillende politieke partijen, daar moet je het helemaal niet van hebben. En dus de verandering in deze maatschappij zal dus ook van de burger komen. De actieve burger. Luisteraars, in de bus hebben we Dennis Shavia, bestuurslid van het CDA, en uh, Ferry van der Broek, bestuurslid van de EUVD. Uh, eerst beginnen met wat meneer Huibrechtsen zegt. Die politieke partijen, jullie hebben je bestaansrecht verloren. Jullie maken je niet druk om de ruggengraat van de samenleving. Ja, het, het is wel enigszins waar. Uh, nou, ik, ik denk niet dat jaar hoor, je verwerkt het meteen. <laughs> ik, ik denk niet dat ze compleet een bestaansrecht zijn verloren. <clears throat> er komen nog steeds verschillende geleiden vanuit de samenleving. Maar om nou te zeggen dat we alle part, politieke partijen dan maar af moeten schaffen. Wat wil je. De, kijk, de analyse van Mickey Heubrechtse is dat wij als maatschappij, zeg maar. Het geloof in onze mensen, wat, wat, wat, wat minder hebben geïnvesteerd, de buschauffeur de bakken. Deel je die analyse? Ja, die deel ik zeker. Ik denk dat het land steeds meer aan het individualiseren is. Ja. De, uh, mensen komen steeds meer voor zichzelf op in plaats van voor een uh, belang van de samenleving. Ja. En dat is het zonde, want juist in, in, in zo'n versplinterd land heb je elkaar nodig. Oké, okay, dan gaan we naar het toppunt van individualisme, de JUVD. Ferry, deel je die analyse als zeggen Larry Nou, ik ben het in zoverre eens dat we inderdaad wel meer aan het individualiseren zijn. Uh, maar dat, is, dat is het ja, VVD-programma. Trouwens, Mick ja, heeft dat... jarenlang ook uh, altijd VVD gestemd. Dus u bent medeschuldig aan de situatie oh. in de maatschappij. Nee, nou, ik zal hier geen stemverklaring afgeven. Maar die conclusie is onjuist in ieder geval. Nee, maar u hebt toch jarenlang VVD gestemd? Nee. Nooit? Wat hebt u dan gestemd? Nee. Dat, ik zeg, ik ga geen stemverklaring nee, afgeven. Maar, maar nee, maar Mick Heubrecht... Nee, ik wil me met geen enkele politieke partij associëren. Nee, maar, maar het is toch wel zo dat wij Nederlanders door steeds te kiezen voor bepaalde politieke partijen... geven wij, want de politiek, ja, ja. dat zijn nou, wij. De laatste keer heb ik opzettelijk als proteststem heb ik Blanco gestemd. Oké, okay. uh, uh, dus dan kom ik terug naar Ferry van den Broek. De politieke partijen in dit land... zijn verantwoordelijk voor de maatschappijinrichting. Dus ook jouw boederpartij, de VVD... Ik denk dat we daar allemaal voor verantwoordelijk zijn. Het is ja. net zoals wat je zegt, de politiek, dat zijn wij. En om even mijn punt van net af te maken... individualisatie hoeft helemaal niet erg te zijn. Want ik geloof daarin dat mensen, eh, ondanks dat ze heel erg individualiseerd zijn... wel eh, allerlei maatschappelijke verbanden opzoeken. En ik geloof daar dus in, eh, in de kracht van de stichting... Eh, om wel iets te bewerkstelligen. En dat hoeft niet altijd, nou liever niet altijd uit de politiek te komen. Okay. Laat het uit de mensen zelf komen. We gaan niet naar andere vragen. Jij bent van het JVD. Hoeveel mbo'ers zijn er in het bestuur van de JVD? In het huidige hoofdbestuur van de JVD zit geen uh, uh, mbo'er. Oké, okay. hoeveel mbo'ers zitten in het bestuur van het CDA? Geen één. Oké, okay, nou hier is al het voorbeeld. Jullie sluiten de belangrijkste groep oh. mensen uit. Nee, dat, nee, daar wil ik absoluut wel tegen ingaan. Wij, wij kijken helemaal niet, wij selecteren totaal niet op opleiding van iemand. Uh, waar het ons om gaat, is dat de beste man of vrouw op de plek Ja, maar dat is zo zet. een larikoek, want de criteria... Mickey Heubrechtsen, wilt u uitleggen waarom dit altijd Larikoek is... de beste man en vrouw op de plek? Want wie stelt de criteria? Ja, nou, ik zou nooit zeggen dat het iets laagkoek lari is, want dan vernietig je het debat. Dus ik probeer altijd met ze samen te voeren. Dus het is misschien niet helemaal juist om eens een goede politieke term te gebruiken. Maar ja, het probleem is, je moet ook niet altijd iedereen gerepresenteerd willen hebben, maar wel betrokken. En daar zit het dilemma. We betrekken mensen niet. En daar zouden we zo aan moeten beginnen. Dus we zouden mbo's, en dat proberen wij met de slingerjongeren, ze te betrekken. Ze te vertellen hoe centraal ze zijn. Ik heb een keer een discussie met ze gehad bij ons thuis in de kelder. Een hele grote groep, ontzettend leuk. En toen zei ik, als je niks betekent voor iemand anders, dan heb je geen waarde. Nee. Want jouw waarde wordt betaald door, door wat je voor iemand anders betekent. Als je dat niet hebt, ben je waardeloos. Als we die gedachte kunnen overbrengen, dan zijn we heel leuk. vind ik een hele mooie gedachte. John Coenraads tweet. Prim, ooit werd in de sollicitatie die ik gezegd... ik wil HBO-personeel die ze kunnen bieden, praten en luisteren. Er zijn ook veel vooroordelen, uh, merken wij, voor, ten opzichte van MBO'ers toch? Ja, best wel. Nou, geef jij zelf een voorbeeld. Wat vond jij van HBO'ers? Zo net voordat de uitzending was, zaten we in de bus en toen zei jij... Nou ja, HBO'ers gebruiken heel veel moeilijke woorden. Ik hoor hier ook echt heel veel moeilijke woorden voorbij komen, waardoor ik het niet volg. Dus eigenlijk zou het gespreksniveau even op een, op een makkelijkere manier ge ja, gedaan moeten worden. Zodat het ook begrijpbaarder wordt, ook voor de andere mensen in de samenleving. Meneer Van den Broek en Schavia, u maakt zich schuldig aan elitair taalgebruik. Nou, ik vind het zelf nogal meevallen. Uh, ook als je kijkt... <laughs> de, ik denk binnen het CDA heb je inderdaad wel mensen die heel erg elitair taal gebruik maak, uh, gebruiken. Ja. Gewoon omdat ze inderdaad uh, opgeleid zijn om zo te praten. Maar er zijn ook genoeg mensen binnen het CDA die dat niet doen. En ik probeer het zelf ook zo min mogelijk te doen om mezelf begrijpbaar te maken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een minister als Jan Kees Jager. Ook die probeert... Hele lastige... Uh, ik geef uh, meteen toe, je hebt twee hele goede mensen. Geest. De beste minister van Onderwijs, ooit Maria van der Hoeven. MBO opgeleid. Uh, in plaats van al die P van de A hoog opkleden, die er een potje van maakte. Goedemorgen Klaas Volkers Ja, goedemorgen. Met Klaas Volkert dus uit Warkum. Ja. Sorry dat jullie u even moest achter. Hey, jullie moeten ook eens een keer in Warkum komen. Maar dat is een, iets wat anders. Voor het is ja. wel later. Maar ik ga ervan uit hey, dat ik de politiek... Uh, die, uh, ...haal het meestal ad hoc tegen beter weten in. Waarom? Er zitten te weinig ZZP'ers in. Ik bedoel met ZZP'ers, mensen van de praktijk. Ze weten niet meer wat er in de maatschappij leeft. Maar dat meneer Valkers, mag ik u eigenlijk. wat zeggen, dat vind ik nou... Met alle respect, ik van mag, mag van Mickey ze niet zeggen Larikoek. maar dat vind ik niet kloppen. Want als ik kijk naar mensen die in de Tweede Kamer zijn, ze kunnen daar hoger opgeleid zijn, verbaas ja. ik me altijd dat ze wel degelijk weten wat de problemen zijn. Alleen, ze kiezen niet voor de oplossing waar u voor staat. Nee, maar dat is maar uiteindelijk, ik, ik merk, ik heb van een, van een week nog mensen gesproken en die hadden ook deze mening. Dus daar ben ik niet de enige die, die op deze mening staat. Dus blijkbaar is het toch wel zo in de praktijk, wat ze doen beslissingen. Noem maar eens een voorbeeld van de, van de lagere technische school. Die ja. moet weg. Nou, ik heb. Ik... Nou ze weer. Hij moet weer terug. Maar dat, maar ja, dat was een P van de PvdA, CDA, gedrocht. En, en dat ben ik helemaal met u eens. Ik zal, even om, uh, ik zal eerst naar Rebecca gaan. Dankjewel voor het bellen, meneer Volkots. Goedemorgen, Rebecca. Ja, goedemorgen, Prem Daar ben ik weer. Ja, ik vind het altijd zo leuk als je belt. Dus zeg me maar. En lighten me. Ah. Nou, ik vind. Uh, MBO'ers vertegenwoordigen een heel groot deel. van uh, de schouwdieren die er zijn. Je hoort ze het minst. En ik vind dat ze een veel grotere... Ik uh, uh, kan er niet op komen, een, een grotere... Rol moeten spelen. Bijdrage moeten leveren in alles. In de politiek. In, in maar waarom de, in, gebeurt er dit, Rebecca? Wat heb jij voor opleiding? Nou, ik denk dat dat ook komt. En nou kijk ik ook naar de leerlingen uh, zelf. Hebben zij de interesse in politiek? Lezen zij de kranten die betrekking tot politiek? Ah, dan gaan we even naar Alga, dommer. Ik lees je de kranten wel een beetje geïnteresseerd. Nou, ik lees de kranten in de trein sowieso wel en het nieuws volg ik ook af en toe wel. Maar uh, ja, de interesse in de politiek is de, uh, ja, best laag, omdat er gewoon altijd moeilijke woorden en moeilijke stellingen, alles gebruikt wordt en alles zo door elkaar gaat en die stellingen altijd veranderen, waardoor het zo moeilijk te volgen is. Oh, ik vind het chaos juist. Ja. Het leuke. Ilan Koos de BO. Ja, ik vind de politiek wel leuk en het trekt me ook. Omdat ik vind, ja, het staat samen met de maatschappij en daar hou ik me mee bezig. En begrijp jij het wel? Ja, ik begrijp het wel. Oké. Okay. Nou, nu is het leuker dat ik denk meestal dat ik het begrijp. Maar achteraf bleek dat ik er geen bal van heb begrepen. Daniel van Schijndel tweet voor me. Ik heb ooit gesolliciteerd voor voorzitter van het CDA, maar ik studeer MBO. Was dat een belemmering? Nou, ik kijk meteen hier naar Dennis. Uh, kom maar, uh, Daniel, hier, je mag maar lezen, hoor. Niet dat ik lieg. Dus jullie bij het die ja, discrimineren zelf, mbo'ers? Ik moet zeggen, ik, heb Daniel ook wel eens, uh, ik spreek Daniel heel vaak op Twitter. Ja. Uh, ik heb nooit geweten dat hij heeft gesolliciteerd voor voorzitter. <laughs> ik zat toen de tijd ook niet zelf in de selectiecommissie. Oké. Okay. Mickey Heubrechtsen. Um, je, die, die, die maatschappijparticipatie, zeg je, de mbos zijn de ruggengraat. De gedachte is jong geleerd, oud gedaan. Daarom investeer je niet. Nu merk je na vijf jaar slingerjongeren al dat die mbo's die vijf jaar geleden erbij waren maatschappij actief zijn. Ja, maar Christel kan dat veel beter beoordelen. Ze staat er dichterbij. Dan gaan we het meteen aan Christel vragen. Merk je het al, Christel loggen. Ja, dat merken we. We zijn nu ook dit jaar gestart met uh, maatschappelijke broedplaatsen. Waar jongeren uh, ja, zeg maar echt bij elkaar komen. Allerlei projecten zelf bedenken en ook uitvoeren. En ik denk dat, uh, dat die jongeren zeker steeds beter zichtbaar zullen worden. Wacht maar af. Ja, en wat zei je? Mag, wie zei wacht maar af? Oh, dat, oh, dat zei ik. So, Mekkie Huibdassen, waar het, het mij wel... Um, kijk, ik, ik, nee, ik, ik luister als ik moet wat verklappen. Um, als je dit programma maakt, dan wil je graag dat mensen ook wat te weten komen. Maar je moet ook voorkomen dat iets propaganda is. Hoe moeilijk is het om onder aandacht te brengen... wat jullie bezig zijn te doen met de slinger? Nou, Het is heel moeilijk om het in de grote media te krijgen. Als je met drie mensen, drie vrienden om elkaar staat... die je vertelt wat je doet, zijn ze allemaal enorm geïnspireerd. en vinden ze het fantastisch. Maar zodra je tilt naar het niveau van landelijke communicatie... dus de landelijke media, televisie, radio, krant... wordt het veel moeilijker. Maar ik heb één troost. Over tien jaar is dit het begrip. Dan gaat het centraal. We zijn onze tijd wat vooruit, dus het duurt lang. Maar het komt wel. Want je ziet het op alle fronten. Eén ding wat ik van het hart wil... Ik kan van niets meer genieten dan van een vakmens. Een vakman of een vakvrouw. Ja. En of dat nou een buschauffeur, een postbode, een slager, een kapster... of wat dan ook is. Iemand die echt met hart en ziel zich ergens aan wijdt, Die wat kan en die op zijn niveau presteert. Dat is veel mooier dan al die halfwassen professoren... die we op televisie langs zien komen over de Europa-crisis. <laughs> er wordt hier geapplaudiseerd Ferry van der Broek van de VVD. Kijk, Mickey Heubrechtsen... Gaat langs bij de ROC's, pakt mensen bij de hand, desnoods bij de strot. Zegt, kom mee, doe mee. Wat doen jullie als JOVD op de ROC's? Want ik zie je wel op universiteiten, HBO's. Maar volgens mij heb ik jullie nog nooit op ROC's gezien. Nou, ik ben zelf uh, al uh, regelmatig op het ROC geweest om daar voorlichting over te geven. Okay. Met enkele andere partijen. Wij willen dat als JOVD ook heel graag. Wij merken ook uit contacten met andere jonge organisaties uh, in de politiek dat zij dat ook willen. Maar... Een ROC is vaak bang, uh, als ze bijvoorbeeld alleen de JOVD of alleen het CDA binnenhalen... dat ze politiek uh, uh, kleur bekennen. En dat willen ze niet. Zijn het via je klik, klopt dat? Ja, dat is echt waar. We hebben het zelf ook heel vaak geprobeerd. Uh, MBO's die blokkeren dat vaak zelf. Dat is al probleem één. Daar zijn wel oplossingen voor te bedenken. Alleen dan moet je inderdaad allereerst met alle PO's daar naartoe gaan... En er moet een openheid vanuit de MBO zijn. Wat? Wat zijn Sorry, men? politieke jonge organisaties. Oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dennis, en dan, uh, oké, okay, dus je probeert het. En wat betreft zijn de universiteiten wat gemakkelijker. Uh, luisteraars, ik moet hier, uh, ik, ik ga langzaam hier uh, mijn stelling moeten inslikken. Want ik krijg een mail van Jacques. Toen ik op het mbo zat, was ik actief binnen de JUVD. Bestuurslidafdeling Maastricht. Actief binnen de lokale VVD in Landgraaf. Waar ik actief was binnen de steunfractie. Inmiddels ben ik fractieassistent voor de VVD in landkraft en bestuurslid in verschillende verenigingen. Nu studeer ik European Studies op het hbo-niveau, maar ik was al zeer actief toen ik nog mbo-student was. Daarnaast draag ik bij aan de participatie van allochtonen in de samenleving, bij namelijk Duits. Goed zo, dat is een heel goede van Mickey waarom niet politieke jongerenorganisatie ook betrekken bij de slinger? Oh prima, maar ja, dan een uh, nieuwe target, nieuwe groep. Vandaag kunnen we direct meedoen, graag. Ja, dus uh, dat wil je wel. Dan oh, nou, ja, gaan jullie ja, aansluiten nee. bij de slinger, jongeren. Eén nee. nee, nee, kenmerk van de slinger is dat we graag anderen die wat doen betrekken. Dat we die niet willen gaan coördineren of iets, maar een platform bieden, ondersteunen, om samen iets te doen. Dat is en, het kenmerk. En geen ideologie, dus het maakt niet uit geen het... Geen ideologie, nee. Dus het maakt niet uit als ze de maatschappij willen kapitaliseren... of socialiseren, ze kunnen meedoen. Ik vind in die begrip, begrippen die bestaan in mijn ogen bijna niet meer... links en rechts vind ik ook zulke onzin. We zijn allemaal sociaal denkende kapitalisten. En, en, het verschil, en ideologische verschillen hebben we alleen nog maar over... euthanasie en abortus en verder nergens over. Het gaat de ideologie gaat nu over hoe doe je dat. En dat is het domste wat je kan doen. Want daar moet je gewoon wat deskundigheid voor hebben. Nou straks, nu ziet u waarom ik zo'n fan van hem ben. Goedemorgen Annette van den Berg. Je bent de laatste beller. Zeg het maar. Uh, ja, goedemorgen. Ik hoor je toevallig uh, het onderwerp van vandaag. Uh, en ik wilde zeggen, ik uh, ja, ben meer als een ouder. Ik ben ooit als ouder uh, in ouderraden van vmbo en mbo-scholen heb ik uh, gezeten. Uh -huh. En toen is mij opgevallen dat de leraren ook, allemaal heel weinig vertrouwen hebben... in de mogelijkheden van deze leerlingen om mee te praten in de ja. school. En ik heb toen een pleidooi gehouden. Ik zei van, je moet die kinderen in ouderraad, leerlingenraden laten meedoen... al is het maar over het schoolfeest of de illustraties in de gang. Want zo moeten ze leren om dadelijk verantwoorde burgers te worden... die ook kunnen stemmen, want wij denken dat ze dat allemaal moeten gaan doen. Ja. En daar had helemaal niemand vertrouwen. Ik zei, nee, dat kunnen deze kinderen helemaal niet... Maar als ze dan dadelijk van school komen, dan staan ze in een stemhokje en dan weten ze helemaal niet waarom ze dat zouden doen. Terwijl, ja zeg maar, vakbonden zijn vakbonden, van oud zijn ook niet de plaats waar heel gelingere mensen hun mond ook trekken. Vind, vind ik heel goed dat Christel Logge merkte je dat ook, dat er in het begin een sceptis was als je met die mbo-jongeren kwam. Ja, mbo-jongeren horen eigenlijk al heel jong van wat ze niet kunnen. Je kan niet naar de HAVO, naar het VWO, terwijl ze kunnen ontzettend veel ook wel. En vaak staan ook docenten versteld als die jongeren meedoen aan onze projecten. Wat ze wel allemaal kunnen en wat ze durven en wat ze leuk vinden. Ja, wat mij heeft opgevallen, luisteraars, ik heb in Tilburg mogen meedoen met Temen, dat waren met Dat won een uh, MBO'er. En uh, uh, Willemien uh, is ook zo'n lerares van het ROC in Tilburg. Die ontzettend laat zien dat die jongeren kan. Mickey Huibrechtsen, hoe lang blijf je je particulier geld in dit initiatief stoppen? Tot ik het niet meer heb. Ja, serieus, je gaat gewoon door. Ja. Dit is een proces. We zijn tien jaar geleden begonnen. Het duurt nog wel tien jaar voordat we echt succes hebben. Maar ja, ja zo is leven. Ja, Als je en, echt iets wil veranderen. En u, u, u, de CDA en jovd jongeren, jij wou nog reageren. Het is geen gang, sorry. Ja, ik wou nog even zeggen dat het allerbelangrijkste is... dat het vanuit de mensen, vanuit die mbo'ers zelf komt. We kunnen wel van alles willen van bovenaf... maar de motivatie moet vanuit de mensen zelf komen. Als er mbo'ers zijn die politiek geïnteresseerd zijn... verdiep je erin. Ga kijken wat er te halen is binnen de politieke jonge organisaties. Meld je ergens aan, ontwikkel jezelf... Maar laat het vanuit jezelf komen en laat het niet opgelegd krijgen. Al gaan we kregen een tweet binnen, die is voor jou gericht, dus je mag hem zelf voorlezen. Nou, ik hoor een welbespraakte mbo's er die veel te bescheiden en zich in een underdog-rol schuift. Niet doen, je bent beter. <laughs> Mickey Heubrechtsen, is dit in een notendop wat jullie ook steeds met die slinger aan die jongeren willen meegeven? Ja, ik denk twee, twee boodschappen. Eén, de, de vakmens is het centrum van onze maatschappij. Daar wordt onze beschaving door bepaald als we niet zorgen dat die zich het beste kan ontwikkelen, dan missen we iets. Twee, een oude stelling uit mijn sportverleden... een elfjarige jongen gaat net zo makkelijk een jeugdbende in als een voetbalelftal. Het is de omgeving die je creëert die die talenten wel of niet tot ontplooiing zal brengen. En dus moeten wij de omgeving creëren. Ik krijg een vraag van Sander. Denken dat deze enorm welbespraken en intelligente mbo'ers representatief zijn voor de meeste mbo'ers? Sander, uit de grond van mijn hart, ja, iedere keer als ik een ROC binnenloop, dan denk ik... Het, het is een vooroordel in onze maatschappij dat als iemand hoger opgeleid is dat die persoon ook per definitie beter zou denken. En je ma zal maar proberen als je kijkt naar de moeilijke baatjes die, die uitgevoerd worden. Zei het zo net al, de buschauffeur, de bakker, de slager de loodgieter, de werkloosheid onder afgestudeerde mbo'ers niveau 3 en 4 is de laagste van alle afgestudeerde mensen in Nederland. Dus het is echt een beroepsgroep die het echt de ruggengraat vormt. Je wou nog wat zeggen Dennis Savia van het CDA jongeren. Ja, juist omdat deze jongeren ook midden in de samenleving staan, hebben ze, zijn ze juist uh, bezig met wat speelt er in die samenleving. En daar ben ik zelf ook een groot voorstander. Dat ze zich politiek ontwikkelen en dat ze ook bij die politieke organisaties komen. Er is één winst vandaag luisteraf. De JUVD en de CDA gaan zich aansluiten bij de slinger-jongeren. Zodat die beweging alleen nog groter wordt. Mikke Heubrecht. Ik vind het ontzettend fijn dat je in mijn bus was. Maak je heel veel succes wensen. En ik bewonder je ontzettend. Omdat jij in tegenstelling tot anderen het op zijn Rotterdams gezegd niet lullen maar doen. En put your money bij je motor is. Dat bewees je iedere dag. Christel Logge, hartstikke veel succes. En dames, ga jullie lekker genieten dit jaar van de slinger. Jazeker. Ja, ja, Ja, zeker. Oké, okay. nou, hartstikke bedankt. Ik dank alle gasten, de deelnemers en luisteraars. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... ...waaronder heel veel mbo'ers en de stergelden... ...de financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulner, Rien Aart, Jeroen Schaaphok. Productie Hans Twin, Momo Saru... ...techniek, logistiek en transport. Kees De Hoop, grote Johnny Cashver... ...die vandaag precies vijf jaar geleden is overleden. redactie RG Barbara van der Klis. Zo meteen door Hald Megens, daarna Felix Meuters met een gidspunt. Fm. tot morgen namaste dag Luisteraars, nog heel even snel. VVD'er Erik Sings, Middelbare Hotelschool. P van de A, Jit van Dikke, MBO, Arbeidsmarktpolitiek. Onze Kamervoorzitter, Gerry Verbeet, heeft de MO, Nederlandse Talen en Letterkunde. En Leon de Jong van PVV, die heeft MBO Facilitaire Dienstverlening. Dat zijn de Tweede Kamerleden met een MBO-opleiding. En het CDA wil nog snel, één seconde. Ik moet ook al zeggen dat minister Mayer van Bijsterveld van verpleegster tot minister is geworden. Dus er liggen een kans voor iedereen.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 Dit is Radio 1.